Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. Bijna overal geldt nu code oranje vanwege de sneeuwbuien die over het land trekken. DNS NS heeft een winterdienstregeling ingesteld... en dat betekent dat er minder treinen rijden. Je komt uiteindelijk wel op je plek, maar het duurt misschien langer... of je moet vaker overstappen. In de stad Utrecht en Den Haag rijden ook geen bussen. En de Wegenwacht adviseert automobilisten een uh, goede jas mee te nemen vanwege het winterweer. Ook een opgeladen telefoon is handig. Maak voor vertrek de hele auto sneeuwvrij, want als het van het dak op je vooruit valt, dan zie je ineens niks meer. En eenmaal onderweg moet je genoeg afstand houden, dat zeggen ze bij de ANWB. En in Beeldhoven bij Utrecht zijn vannacht tientallen appartementen een tijdje ontruimd vanwege gaslek. Ook de bewoners van drie rijtjeshuizen er tegenover, die moesten hun huis uit. De gemeente ving de bewoners op, het is nu weer veilig in Beeldhoven het gaslek is gestopt en iedereen is weer thuis. Gaan we naar het weer. Vandaag valt dus in het hele land sneeuw... bij temperaturen rond het vriespunt. Het voelt wel wat kouder aan door de matige tot krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, dankjewel Florentin. Dan de files en waar ze staan, weet Rick. Nou, er wordt volgens mij veel thuisgewerkt. Want het is nog echt rustig. Acht files beginnen op de A5 Amsterdam-Hoofdorp bij Amsterdam-Westpoort. Zes minuten. A28 Hogeveen-Assen bij Assen-Zuid, 7. A28 Groningen-Assen bij Assen, 5. A28 Assen-Hogeveen bij, Assen, Assen bij Hogeveen, 5.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 Promo Fandom. Verzekeringen voor hoger opgeleide. Ah, zet die chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warmpjes bij. Als het sneeuwt of aangot. Als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo mok warme chocomel. Ah.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 Leuk dat je erbij bent. 3 over 7. En Alex Warren op je radio. Dit is Eternity. Radio 538. Dit zou een gezellig programma worden. En we zouden weer het leuk hebben met elkaar. En wat krijg je? Je krijgt alleen maar naar de ruimte jullie. Wekker uit. 538 aan. Dit is de 538 Ochtend Show. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall.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 an eternity Since I had you here with me Since I had to learn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 die in de ochtendshow. Dit, dit, dit, dit is de 538-ochtendshow. 7 januari, het is woensdagochtend. En uh, ja ongetwijfeld niet ongaan zijn, maar er wordt een gewaarschuwd voor de sneeuwval die onderweg is. Tenminste, grote delen van Nederland langs de kust in ieder geval hebben al te maken met die sneeuwval. Langzaam trekt dat gebied over het land. Code oranje is van kracht. Uh, dan wat ander nieuws, want Donald Trump denkt dat Denemarken niet in staat is om Groenland sterk genoeg te maken om zich te kunnen verdedigen tegen Rusland. En daarom wil hij Groenland graag innemen. Maar Raymond Mens vertelde bij de Oranjewinter dat dit waarschijnlijk niet zo'n vaart zal lopen. We moeten niet bang zijn dat morgen in één keer de Amerikanen daar voor de deur staan. Kijk, één weten we zeker. Trump wil het, want daar heeft het er al tien jaar over. Ja, we hebben gezien wat in Venezuela is gebeurd. We weten niet hoe dat afloopt. Er wordt openlijk gesproken over acties in Cuba. Dus ik denk eerlijk gezegd dat Trump de komende tijd nog heel erg druk is... met andere landen. Ja, al dus een moment. Zoals gisteravond toch wel weer een aantal keren hebben herhaald... dat ze ja, toch wel degelijk van plan zijn om te kijken of ze Groenland... Zeker. Of ze dat in kunnen nemen. heb mij gaan die Denen nu toch ook de, de legermacht daar ophogen. Die of... gaan in ieder geval zorgen dat, het, dat er wat mannetjes ja, precies. staan. Precies. Dat als die Amerikanen denken... Ja. Oh, oh, nee, nee. <laughs> maar Vindt u dit bedreigend? Ja, ik vind, ja ik, ik vind het doodengd. Het komt wel dichtbij nu allemaal. Maar had je Trump, uh, hij stond die journalisten te woord in dat vliegtuig. Had je gezien hoe die daar... Uh, nee, ik heb ik niet gezien. Zij zitten natuurlijk in die, uh, in die Air Force One... Ja. en dan mogen die journalisten meevliegen. vliegen. Dus af en toe doet hij even zijn hoofd om het... Uh, ja, om, dan kan hij natuurlijk eventjes uh, wat van die dingen droppen. En daar ging dat ook. En de, de, als je dan de, de felheid in, oh. in zijn ogen ziet... en dat machtsvertoon, dan is dat toch... dat je denkt, ja... Weet je? Aan de andere kant zijn er ook genoeg... bijvoorbeeld een Wierd Duk, weet je wel... die, uh, die zegt gewoon uh, lachend van joh, van de Telegraaf zei. hij. Ja. Zo van ja, uh, het is allemaal niet zo raar wat hij doet... en uh, we moeten het allemaal niet zo uh, moeilijk doen... en zo huilen en weet ik veel wat. Dus... Maar als hij toch een... een want dat is een landlid van de NAVO, Denemarken. Ja. Als hij dat bezet, dan blaas je dat hele... Ja. Ja. die verdragsorganisatie uh, draag je. Ja. Nee. Uh, Erik ten Hag, die heeft een nieuwe job. Hij wordt vanaf komend seizoen technisch directeur van FC Twente. Iets op de achtergrond, maar volgens Den Haag een belangrijke taak... waar hij uiteraard veel zin in heeft. Ik wil graag helpen om het fundament, wat denk ik al vrij stevig is... om dat verder te versterken. Uh, dit is een uh, rol, iets meer op de achtergrond, uh, faciliterend... Maar tegelijkertijd ja, toch ook wel heel erg bepalend... voor het uh, directe resultaat van het eerste half. Ik was een beetje vergeten hoe hij spreekt. Ja. Erik. Nou, in nou, korte zin, hè? staccato. hè? Ja, heerlijk. Ja. ja, Ik vind het een leuke kerel. En hij gaat dus aan de slag bij FC Twente en wordt daar technisch directeur. Uh, dus hij gaat achter een bureau zitten. Dat ja, is toch ja. wat een hoop mensen verbaast. Uh, dan gaan we eventjes naar Wijnand Zwaanijs van de ANWB. Goedemorgen, Wijnand. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, grote vraag is natuurlijk, er is van alle kanten gewaarschuwd... dat het zou een ochtendspis des helsen, zou het, zou het worden vanochtend. Maar vooralsnog lijkt het mee te vallen. Ja, nou gelukkig hebben wij dat niet gezegd, want uh, kijk, het is natuurlijk dus zo dat mensen volop gewaarschuwd zijn en, en dat, dat speelt ook echt wel een rol. Je ziet dat mensen hun gedrag goed aanpassen. Maar goed, toch, als je op, uh, op pad gaat nu, dan krijg je toch wel te maken met de ronduit winterse omstandigheden. Uh, ja, vooral nu in het noorden van het land, denk aan Groningen, Drenthe en Friesland en ook in het uh, westen, daar uh, liggen de rijbanen er echt wel uh, besneeuwd bij op dit moment. Oké, okay, oké. Okay. Uh, wat is jullie advies? Ja, ons advies is natuurlijk altijd om, uh, als, je voor, als je toch echt op pad moet, uh, hou dan de verkeersinformatie goed in de gaten. Het liefst ook voor vertrek, want uh, kijk, zo'n langzaam rijfide, zo'n sneeuwfide, uh, is allemaal niet zo heel erg. Dan ben je gewoon wat later op je werk. Maar als je in een ongeluk terechtkomt, dat wil je niet. Uh, dus uh, hou voor vertrek de verkeersinformatie goed in de gaten. Nou, dan ben je gewoon goed voorbereid. Oké, okay, en uh, een beetje, ook als je de auto instapt, een warme jas mee, dat soort zaken. Ja, dat soort, dat soort dingen uh, um, hou er toch rekening mee dat je toch wel uh, in, ja, stil kan komen te staan. En dan moet je toch ook wel, wel goed voorbereid zijn. Dus een winterjas is altijd aan te, aan te raden. En als je onderweg bent um, en je zit in dat, dat, toch dat, uh, dat, dat moeizaam rijdende verkeer in de sneeuw... Uh, trek rustig op, kijk ver voor je uit, uh, ga niet vol op de rem staan... Um, en, en blijf gewoon alert, ook als je winterbanden hebt... Dan uh, moet je niet denken dat je de koning van de weg bent. Maar dan moet je gewoon even je rijstijl aanpassen. Dat is wel een beetje het gevaar met winterbanden, hè? dat je snel overmoedig wordt. Ja, ja, Nou, ze zijn natuurlijk heel handig. Want je, je, de, de grip op het wegdek is echt, echt aanzienlijk beter dan op zomerbanden. Het gaat echt goed. Maar uh, ja, kijk, als je vol in de remmen gaat en uh, je rijdt gewoon veel te hard... Dan, uh, dan zijn ook dan ongelukken niet te voorkomen. Dus, uh, dus rij gewoon rustig. Jullie houden het goed in de gaten. Wat is op dit moment uh, het grootste pijnpunt als het gaat om het verkeer in Nederland? Nou, we zien het uh, vooral langzaam rijden in, uh, in het noorden van het land. Ik zei het al een beetje, Groningen en Friesland. En daarbij is ook een ongeluk gebeurd op de A7. Afsluitdijk richting Heerenveen. Daar is in de glatte een vrachtwagen geschaard bij Knopend Jouren. Die wordt nu geborgen en die A7 is dus nu helemaal dicht richting Heerenveen. En dan word je omgeleid via de A6. Kijk al. Nou. Uh, Weiland Zwaan van de AMW, dankjewel. En een mooie dag vandaag. Succes. Het is 11 over 7. Goedemorgen, de ochtendshow. Over is de nacht. En een nieuwe dag die lang. 5, 3, 8. Ja, nou ja, we hebben het net al van Wijnand gehoord, uh, Rick. Uh, op de A7 grote problemen staan er nog andere files die de, opvallen? Ja, nou, het valt eigenlijk wel mee. A15 gehoor ik hem keer bij de Noordtunnel. Dat is de langste zes minuten, dus ach. Oh, nou ja, uh, iedereen uh, neemt waarschijnlijk het thuiswerkadvies... voor een groot deel ter hart, als dat kan natuurlijk. 12 over 7. En op je radio, muziek van George Michael. Dit is I Want Your Sex. I Want Your Sex. De ochtend, zo weet hij ook. Tien voor half acht is het geworden op deze woensdagmorgen, 7 januari. Met later vanochtend nog kans op kaarten voor de vrienden van Amstel Live die we weggeven. Hoe oh, laat gaan we die echt weggeven? Uh, wat zullen we eens doen vanochtend? Dus ik zit even te kijken. Zullen we het om uh, kwart over acht doen? Zo'n beetje? Ja, we zitten er mooi thuis in. Dan schrijf ik hier op kwart over acht vrienden van Amstel kaarten. Dus dan weet je uh, dat je om kwart over acht eventjes moet uh, opletten rond dat tijdstip. Dat is wil, hè? Ja, als je, als je denkt de helemaal moet je niet bellen. Dat is een beetje gek. De, de, het zonde van je, en je telefoontje. En uh, dan ontneem je iemand anders de kans om er te gaan. Maar waarom zou je er niet één willen? Het leukste feestje van het jaar. Vrienden van Amstel, uh, als je straks de bel hoort... mag je met 0909-3058 contact opnemen. En dan maak je kans op vier kaarten. Dus je gaat met een hele groep. Uh, ja, Het is uh, vandaag een uh, witte woensdag. Er wordt overal gewaarschuwd. Ik zag de Telegraaf heeft de voorpagina echt ingeruimd... om uh, uh, uh, eventjes te melden dat het hele land ook plat ligt. Dat is ongeveer de strekking uh, van, uh, van de volledige voorpagina. Ja, al, alles is wit. Maar ik zie niet Hoor, als ik naar buiten kijk. Nee, het valt hier nog wel mee. Ja. Ja, en de foto's die wij doorkrijgen vanuit het noorden van Nederland lijken ook mee te vallen. En laten we hopen dat het zo blijft. Maar de voorspellingen zijn natuurlijk ja, redelijk heftig. Het zou een behoorlijk nou ja, witte dag worden vandaag. En dat is vaak voor artiesten dan ook meteen aanleiding om te denken: van ja, misschien moet ik dan ja. uh, op de actualiteit inspringen. De zogenaamde inhakers. Nou. Luister even naar deze witte dag. zwem verstegen ochtend, Joe. We wachten met z'n allen in een lange rij. De wegen zijn weer wit, dat komt door die sneeuwpartij. Als staan we in de file en we steeds weg. De accu is weer leeg en staan we weer met pech. De sneeuw die blijft maar vallen, de vlokken gaan weer rond.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 Just another chance in de ochtendshow. Vijf voor half acht. Straks een update als het gaat om de grootste sneeuwpop van Nederland. We gaan er zo dadelijk een officiële verkiezing ook lanceren... van wat betreft de leukste sneeuwpop van een van onze luisteraars. Maar daarover zometeen meer. En het laatste nieuws voor Florentien. Heb je een kat of hond, dan heb ik tips. Want dit winterweer is best wel gevaarlijk voor de huisdieren. Dan let even op, zometeen alle info. Wanneer stuur je een rekening in naar Radio 538?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 bij Dekamarkt. Blauwe bessen, schaal 300 gram, nu 1 plus 1 gratis. Reusachtig veel voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus voor mijn 9,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Socialdeal hoteldeals, take 1 en actie, bo! Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Uh, Oké. Okay. Hmm. Social deal. Deals die je niet mag missen.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 en onze nieuwe attractie. Open vanaf 29 maart in Disneyland Parijs. Ja, goedemorgen, de ochtendshow en het weer van vandaag. Vanochtend begint bewolkt, het gaat sneeuw. De temperatuur ligt tussen de min 1 en de plus 3 graden vandaag. En dan natuurlijk de grote vraag, hoe is het op de weg momenteel? Nou, dat weet ik. Nou, Er staan 39 files. dit zijn de knelpunten. De A4, Draag Rotterdam, bij de keteltunnel, 26 minuten. En 57, Rotterdam Outdoor bij de Haringvlietsluizen 11... N57, auto op Rotterdam, bij Oudenhorn 12. A58, Vlissingenberg op Zoon, bij Stellenplas 12 minuten. Dan de N213, Monster Westerlee, bij Westerlee 11. En de laatste, dat is de N223, Delft, Hoek van Holland... bij de afrit Westerlee, 11 minuten. Twee over half acht, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen, in bijna het hele land is er kans op gevaarlijke situaties... door sneeuwbuien. en daarom is code oranje afgegeven. NS rijdt met een winterdienstregeling... en op Schiphol zijn vandaag 800 vluchten geschrapt. En dat advies is om zoveel mogelijk thuis te werken... maar moet je nou toch de, de, de weg op, de auto in? Neem dan een warme jas mee en een goed opgeladen telefoon. Het zijn maar een paar tips van de wegenwacht... die vandaag weer rekening houdt met duizenden pechgevallen. En president Trump dan, hij wil zo graag Groenland in handen krijgen... dat hij ...om het leger in te zetten. Trump aast op Groenland, dat vanwege... ...ja, het is natuurlijk van Denemarken... ...maar hij aast erop om Rusland af te schrikken... ...en vanwege de Delftstoffen. Hm. Ja, daar zit olie, gas, uh, aardmetalen, ijzer, ert, zink, koper, goud, uranium, kobalt. Ja, daar zitten uh. heel veel delftstoffen. Jij neemt even de hele bodemschat ja. van... Uh nou, wonen er eigenlijk, niet, ja, uh. Nee, wonen niet veel mensen op Groenland. Ja, maar, het is een gigantisch land. Nee, ja, maar zijn het er tien of zijn het er tienduizend? Of heb je geen idee? Uh, ik zou het niet nee, denk wel, ik, Drie, vierhonderdduizend, zoiets, dacht ik. Maar we okay. kunnen even opzoeken, hoor. Maar de sneeuw brengt deze dagen niet alleen mensen in de problemen... ook voor honden en katten kan het gevaarlijk zijn. Een dierenarts die waarschuwt nu in de Telegraaf... hou je hond of je kat goed in de gaten, want onderkoeling... of vergiftiging door strooizout, die liggen op de loer... Dan heb je dus een zoutvergiftiging. Ze oh. likken namelijk hun pootjes af. Oh. Vooral honden doen dat. Uh, de symptomen zijn... Uh, extreem veel drinken en plassen... en verlies van coördinatie. Dan moet je echt naar de dierenarts gaan met je, met je hond. Okay. Ik weet wel uh, vroeger... Uh, hey, dat, ik We hadden twee honden thuis. Maar bijvoorbeeld, als het heel heet is... dan mag je bijvoorbeeld de straat op niet. Want, niet de straat op, want dan is het voor die voetjes ja. van die beesten. Maar is het met de kou ook zo... dat het nu te koud is voor die voetjes van, uh, van, van dieren? Nou, vooral het Struizout is het probleem en uh, je hebt ook sokjes hè, voor de honden. Dus die ja. kunnen ze aandoen. Maar al, als je nou thuis komt van het uitlaten... dan moet je ze even met een doek en warm water uh, schoonmaken Absoluble. en goed afdrogen. Oké. Okay. Maar stroizout en kan... is toch echt al dat gebruiken we toch al 30, 40 jaar als het niet langer is? Ja, dus? Ik had vroeger ook een hond. Ik kan me niet herinneren dat er, dan, dat er ooit gezegd is van joh. Dat er paniek was van. Uh, als je likt moet je oppassen dat je niet te veel zout binnenkrijgt. Nee, ja, ja nee. Nee. Hij kwam dan binnen. Dat, uh, Toen ik zo, herinner ik me. En dan lag er zo'n handdoek bij de mat. Ja, en dan werden ja. zijn pootjes even gedroogd. En dan ging het grootste deel van het ging er ook wel af. Ja. Ja. Ik kan me geen paniek. Nee. Ik heb het idee dat als het om huisdieren gaat. dat we ook wel een soort mietje zijn geworden. Ja, nou, het ding is ook bijvoorbeeld. Wat wel wat ik me voor kan stellen. is heel veel mensen, hebben een konijn in de tuin staan. Ja, <laughs> ja maar nee. als jij naar bed gaat uh, s'avonds. S uh, flappy hobbelt nog lekker over het gras. wordt de Sfeertje, mijn... En dan ligt er 20 centimeter sneeuw. Dat je ineens denkt, waar is Flappie gebleven? Een ijskonijn. Ja, maar dat is wel even buren. een ding nee. dat je moet denken van... Hé, hey, uh, wat doen van... we met... De van mijn buur is doodgevroren. Echt waar? Echt? waar? Ja, 100%. Oh, wat zielig. Ja, maar je moet nou, ze dus binnenhalen, konijn. Nee, je als... had hem ook niet in de vriezer moeten <laughs> nee, dat, is natuurlijk ook. Nee, maar... dat is ook iets wat niet ja. zo aardig nou, is. Ze raden nu ook aan om dus voor je hond, en vooral als je een enkel laagse vacht hebt, een vac zo om dan een, een jasje een dak, te kopen. Een dekje, ja. Nou, ja, ik, vind... ik kan me ook niet herinneren toen ik elf was, toen had ik dus ook een hond, dat er ooit een hond met een jasje Ik vind een aanliek. hond met een jasje ook wel dat ik denk wat ja. ben je een jacht. Uh... Zo is het nooit bedacht. Ik heb in de natuur ook nog nooit een dier met een nee. jas gezien. Denk nee. je dat er nu ineens uh, is... zo'n uh, zo hert uh, op de Veluwe denkt... weet je, ik ga even lekker een jasje aantrekken. Je wat maar ze hebben wel leuke bombers hoor, voor honden. Ja. Echt Echt het, het, het grote voordeel is van die sneeuw... je hoort niks meer over de wolf. Nou, uh, nee. Je hoort niks meer... Nee, tot, dat tot een even... week geleden. Maar je hoort yes, überhaupt heel ouwe weinig ouwe. over ja. de rest van het... want ik bedoel, ik heb het idee dat de hele kabinetsformatie... is ook een soort naar de achtergrond, want nou, alles uh, gaat over de sneeuw. Is er nog oorlog te zoeken, nee, en Rusland? Oh, nee oh, nee oh. er is sneeuw, er is er sneeuwballen te gooien... Er is sneeuw voor de zon vertrokken. Nou nee hoor, de organisatie van de vrienden van Amstel Live... die treft voorzorgsmaatregelen oh. vanwege de sneeuw. Dat begint natuurlijk komende vrijdag. Ja. En uh, ze gaan de parkeerplaatsen extra goed uh, ja, verzorgen. Oh, dat is fijn. Er wordt goed gestrooid ja. en het entreebeleid wordt ook wat soepeler. Echt waar? He? Ja, dat vind ik ook wel een beetje vaag. Nou, uh... ja, wat zij doen is, uh, op een gegeven moment na een uh, bepaalde tijd is haar hooi gewoon dicht. Oh, zo. En zij zeggen van, joh, omdat mensen nu wellicht later, de show begint om acht uur, kwart ja, over acht, ja. acht, geloof ik, en dan zeggen ze van, joh, tot een bepaalde tijd mag ik het nog naar binnen. En oh. dan vinden we het wel, uh, weet je, dat is wel mooi geweest. Maar nu zeggen ze, mensen kunnen er langer over doen, er kan vertraging onderweg ontstaan. Dus weet je, we doen niet moeilijk over laatkomers. Dat is wat ze Dan kan je gewoon naar binnen komen dat en uh, is niks aan de hand. Oké, okay. wij doen het voorprogramma in principe aanstaande vrijdag. Is dat aanstaande vrijdag? Ja, van 7 tot 8. Oh. Dus de mensen hebben een reden om nog eerder te komen. Ja. Of nog later. Ja. Dan is deze waarschuwing wel fijn dat je dus nog later... Dat je wat later, later, later binnen mag komen, is ja. wel Nee, wat leuk zeg. Maar ja. jullie doen de openingsshow doen jullie het voorprogramma? Ah, ja, niet de openings, Nee, gewoon het voorprogramma. Ja, aanstaande Beetje... vrijdag is de ja. eerste. Ja, ja. Wij ja. nou, zetten de kachel aan, laat me zeggen. Het is ja. best fris in de ja, heer. Ja. Ja. ja, het is fris, ja. Maar ah, dat wordt voor jullie een uitdaging om te komen ook. Hoezo? Ik woon in Den Haag. Ja, dat is waar. Dan is het goed te doen. Nou, tenminste, jij bent altijd degene als we naar Rotterdam moeten. Ben jij altijd het langst onderweg op ja. een andere manier? Ja, jij bent altijd te laat. Ik, jij bent altijd degene nee, ik ga met openbaar vervoer. Oh, 100 Dat is een fantastisch geregeld. Nou, kijk, dus dat komt helemaal goed. Dus als je aanstaande vrijdag naar de Vrienden van Amstel gaat, de eerste show. en je twijfelt nog een beetje, gewoon gaan. Want Rik en Niels doen het voorprogramma. Dat wordt echt hartstikke leuk. Hé, hey, kunnen wij al melden dat uh, inmiddels op uh, onze Instagram-pagina. dat daar een, uh, een filmpje staat. waarin ook wordt opgeroepen om je sneeuwpop even deze kant op te sturen? Ja. Uh, we gaan een kleine competitie uh, uitschrijven hier ook. Nou, Nee, ik zou het gewoon het NK sneeuwpoppenbouwen willen noemen. We hebben het officiële NK sneeuwpoppenbouwen zojuist begonnen. En gelasseerd. dit loopt tot? Vrijdag? Ja, uh, ja dat kan rustig. Ja, dan ligt ja. er nog wel sneeuw. Uh, heb jij een mooie sneeuwpop gemaakt? Of ben je er nog van plan een te gaan maken? Maak even een fotootje. Het leukste is natuurlijk als je er zelf ook op staat. Stuur die naar uh, bijvoorbeeld ons Instagram-account. Maar dat mag ook via de app. Mag meteen, ja. Uh, dan maken wij een mooie selectie. En uh, belonen wij ook de allermooiste sneeuwpop met een winterpakket. Ja, maar Waarom... dan de jury zich overbuigen. Ja, maar ja. we nu ook voor de neukende sneeuwpoppen. Is dat leuk of is dat is heel, heel leuk? Het is heel leuk. Oké, okay. maar ik heb niet het idee dat die... die dat dat is AI toch? dat is wel ja Of, of ooit eens een keer door iemand gemaakt... Ja, zo, ja. dat is zo'n plaatje dat er honderd keer is. Maar stel dat je nu een, een, een, een moderne, hippe... vandaag gemaakte neukende sneeuwpop... dat mag wel. Ja, maar ik vind wel... bij, bij neukende willen we wel even bewijzen dat die echt vers is. Ja. En moet de sneeuwpop uh, genderneutraal zijn? Of mag het nee, gewoon... Nee, uh, hey, wij zijn niet woke. Nee? Wij zijn gewoon een, gewoon een sneeuwpop. ja een, sneeuwpop, ja, en en die een ben, neus. Heeft een sneeuwpop überhaupt een geslachtsdeel nodig Ik in de Nou, Voor mijn gevoel is een sneeuwpop een man. Nee, jongen, man! Ja, jongen, man. sneeuwpop is een man. We hebben, ho, ho, we hebben al een aantal sneeuwpoppen binnengekomen met enorme borsten. Dus uh, er zitten ook wel degelijk vrouwelijke sneeuwpoppen okay. tussen. Oké, oké. Nee. Yeah. De sneeuwpop in. Yeah. <laughs> uh, nou, stuur ze in. De sneeuwpoppen die je gemaakt hebt. En als je het nog van plan neemt, uh, bent één te maken... denk dan eventjes na over het feit dat dat wel eens een winnende sneeuwpop zou kunnen zijn. Want wij gaan op zoek naar de allermooiste. Maar check eventjes de oproepen op onze Instagram pagina. 538 ochtendshow, daar vind je ook alle informatie. En dan winnen wij, of delen wij uh, vrijdag, de officiële prijzen. The strikes upon the hour and the sun begins to fade. Out how to chase my blues away I've done all right up till now It's the light of day that shows me how And when the night falls, loneliness calls oh, I wanna dance with somebody I wanna feel the heat with somebody Somebody om precies 14 minuten voor 8 uur in de Radio 538 Ochtendshow voor woensdag 7 januari. Gisterenochtend ja, gisteren ochtend hadden we eventjes Peter Stegeman aan de telefoon. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen Ja, ja, ja. Uit Of uh, Nee, Stapworst. Ja, op Ja, het is allemaal... Uh, Uit Stapworst. Nou, Daar wordt uh, de druk, druk gebouwd aan de hoogste sneeuwpop van Nederland. Uh, inmiddels is er weer een hele dag doorgebouwd. En de vraag is natuurlijk eventjes, uh, zijn ze klaar? Is het gelukt? En wat is de status? Peter, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Nou. Ja, we hebben het doel gehaald, hè. Is het, het, is, uh, is het gelukt? 12 meter, ja, twaalf meter hoog. Wow. Dus, uh, is super. Nou, ik zou zeggen, laten we dan toch even een klein applausje hier ja, voor de ja, wouden. Ja. Ah, sorry. Wat goed, zeg. Want wat fijn dat dat allemaal voor elkaar is, uh, Peter. Maar, is het zonder slag of stoot gegaan? Nou, niet echt. Oh. Niet echt. <laughs> nee, uh, de sneeuw wou niet plakken. Dus ja. uh, we zijn op een gegeven moment met heel veel mensen... Uh, uh, ...zijn we emmers gaan vullen... ...en dan met, uh, met de hoogwerker naar boven... ...emmers op de kop... ...en uh, zo zijn we de laatste vier meter verder gaan stapelen. Mijn hemel. En, uh, nou ja, zo hebben we uiteindelijk... Uh, ...het gezicht uh, erin gekregen. Maar je moet geen door, hoogtefeest uh, hebben bij het bouwen van een uh, sneeuwpop... ...van 12 meter. Dat gaat inmiddels steeds beter. <laughs> <laughs> maar, want jij hebt gisteren bij ons op de radio... ...op jij nog even een oproepje gedaan... Ook, ...want jullie waren op zoek naar een hoogwerker... ...en er was te weinig en sneeuw... En, uh, ...maar dat is dus allemaal goed gekomen. Ja, dat is allemaal gelukt. Dus, uh, we krijgen een hele grote overslagkraan, een hoogwerker stond erbij en, uh, en heel veel sneeuw. Op een gegeven moment echt te veel. <lacht> maar is het niet leuk dat we nog meer sneeuw komen brengen? <lacht> nee, nee, nee. Ik kan geen sneeuw meer zien. Ik ben er helemaal klaar mee. <lacht> Ik moet ook zeggen, wij spraken jou gisteren en vandaag. Gisteren ja. was je, je, je klinkt ook uitgeput. Ja, je bent moe, je bent... Ja, nou, ik stond dus ook uh, grotendeels in die hoogwerker en ik had niet zo'n portofoon bij mij, dus ik moest elke keer naar beneden schreeuwen. Ga, ga, ga. Dus, je bent een dus, beetje eens uh, ja, ik hoor je Ja, ik ben inmiddels uh, gisteravond, uh, en toen was het natuurlijk nog supergezellig, want de burgemeester die belde. Ook nog. En uh, die zei, ik kom met Champagne en uh, hij had ondertussen de andere burgemeester al gebeld dat we het record verbroken hadden, dus... Uh, nou ja, toen werd het dan wel even gezellig. Ja, ja, het is allemaal niet zo goed voor mijn stem. Nee, nee, nee, nee. nee. Maar wel een hele mooie ervaring. Dus er staat een, een sneeuwpop van 12 meter in Staphorst. Kunnen mensen gewoon gaan kijken eigenlijk, als ze ja. dat willen? Ja, ja, ze kunnen allemaal naar evenemententerreinen tippen, daar kunnen ze omheen. Uh, je kunt er in principe gewoon rondomheen rijden. Dus. Uh... Ja, het is een enorme bezienswaardigheid denk ik. Met een, uh, een pop met een hele grote jurk door uh, het hele, heel veel sneeuw wat allemaal gebracht is. Ja, het ziet er geweldig uit. Het is ook, ik moet zeggen, de oplossing van de autobanden als ogen vind Super ik ook wel slim, briljant bedacht. Ja, autobanden zogen. We dachten dat we een enorme neus hadden van een paar meter, maar uh, ja, je, je ziet hem bijna niet. Maar dit ding, dat staat er nog wel een week of twee, denk ik. D langer... Nou, ik denk als de muzzens dood van dak vallen, dan hebben wij we nog sneeuw. <lacht> hey, maar, hij is dan 12 meter en je ja. zegt van dat is het nieuwe officiële record, maar is er, waar wordt dat bijgehouden? Is er ook iemand langs geweest van het Guinness Boek of hoe gaat dat? Nee, nee, dat is nog niet zover. Ik heb ook uh, de eer aan de burgemeester gelaten zeg maar, om dat verder te, uh, uit te zoeken. Ja. Uh, wij hebben gewoon online uh, gezocht en wat we vinden konden was 11 meter, was uh, de hoogste. Ja. En dat schijnt in Espolo geweest te zijn. Dus, uh, maar dan kunnen de burgemeesters onderling uh, gaan doen. En, uh, wij gaan zo, uh, ik kreeg net foto's binnen dat uh, de tent uh, is inmiddels weggewaaid, want de sneeuwstorm begint. En oh, er nee, staat nog ergens een verdwaalde eethoek en een staarttafel. <lacht> dus dan moeten we zijn spieren opruimen. Peter, uh, veel succes nog met alles wat je moet doen daar. En iedereen die wil komen kijken in stap is dus uh, van harte welkom. En uh, ja, zoals Helza, hij staat er nog wel eventjes. Ja, hoe meer mensen, hoe meer vreugde. Dus Sorry, uh, uh, laat maar komen. Nou, hartstikke <laughs> ja. goed. Evenemententerrein in Staphorst. Daar kun je hem bezichtigen. Peter, gefeliciteerd en geniet van uh, het record dat jullie in handen hebben daar. Of heb jij nog een vraag? Nee, niet? nou, nee. Kijk, dit is de grootste. Maar het is niet misschien de mooiste van Nederland. Nou, ik vond hem wel prachtig. Nee, hij oh, ziet er prachtig. geweldig uit. Maar wij hebben natuurlijk nu de verkiezingen. <laughs> ja, dat ja. is er. Even, ja. Peter, voor de mensen die meedoen aan onze sneeuwpopverkiezingen. Oh, ja. Heb jij nog tips en tricks? Want wij gaan op zoek naar de mooiste sneeuwpop van Nederland. De mooiste is een heel pop -up. Ja, die staat in voor. Nee. Maar even die van jullie buiten beschouwing laten. die Ja, ehm... Ja, uh... Uh, nee, nee, nee. ik ben, ik ben helemaal sneeuw uh, klaar. Hoe moet ik zeggen? Sneeuw klaar. Nee, dat sneeuw meer De ja, ja. ideeën ja, ja. zijn op en het uh, <laughs> is wel mij klaar. <laughs> uh, Peter, uh, ga je rust nemen en leuk je gesproken te hebben. Peter Stegenman bouwde de. de ja, ik zie wel een trend. Warm, van, van uh, de sneeuwpop voor nemen. Ja, Wat zie jij? Nou ja, van vroeger uit uh, uh, was de sneeuwpop drie ballen, laat maar zeggen. Ja, ja, drie drie ronde bollen, die legden hij op dat, elkaar van klein naar groot. Maar het is tegenwoordig. Nu zie je ook gewoon de sneeuwpop Joh, Je kan gewoon een. Uh, ja, hoe soort, zeg je dat? Een, een, een soort piramide maken een met een hoofdje erop. Vind Het kan ik, alle varianten. Ook mooi, hoor. Het ja, hoeft ja, ja. niet meer die drie ballen te zijn. Oh, okay. nee, ik, sprak, ik kreeg net al een, een trap uh, sneeuwpop, kreeg die had een lijf als een trap, zeg maar. Ja, maar ja, uh, dat dus, was ook leuk. Dat was uh, ook nou, leuk. Uh, heb je een sneeuwpop gemaakt en een foto ook, uh, van die sneeuwpop? Ja. Dan mag je hem even naar de studio sturen. Wij hebben vrijdag de officiële uitreiking van de prijs... voor de mooiste sneeuwpop van Nederland. Maar dan moet je hem wel insturen, ja. anders kunnen we hem niet belonen. Dus uh, kijk maar eventjes op bijvoorbeeld onze Instagram-pagina... hoe je die foto's deze kant op kan sturen. Dit is muziek van Taylor Swift.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 Cold Hier in de ochtend. Had zij nou haar eigen wijn, wijntelersfit? Uh, Zag ik dat nou ergens voorbij komen? Ja, ze heeft, die, uh, ze heeft die docu. Weet je wel. Ja, uh, ja. Die, die, die. En daar op een gegeven moment uh, drinkt zij een glas wijn of zo. Ja. Een van de Sancerre uit ja. Frankrijk. En wat? Een Sancerre. Het is maar één seconde in beeld, hè, die fles. Ja, een Sancerre. Een Sancerre en uh, al die Swifties die zijn natuurlijk echt... als zij uh, zegt, uh, ik scheer morgen mijn hoofdkaal... dan dus ja. scheren al die Swifties uh, de dag daarna ja. allemaal een hoofdkaal. En de, die fles komt voorbij. Sancerre. Dus Sancerre. Dus al die Swifties uh, die, die zijn massaal, die wijn gaan kopen. Ach, wat, wat, uh, jij bent een beetje de wijnliefhebber van ons. Nou, Tim is denk ik ons sommelier. Ja, maar, nou, dat uh, valt ook wel mee, hoor. Maar, maar wat kost een... Uh, nou, uh, dat zit heel veel verschil in. Een flasje Sancerre. Sancerre van zeven Pieken halen, maar ik denk ook van Echt waar? Is Sancerre niet uiteindelijk gewoon een regio ook waar die uh, wijn dan gemaakt wordt en ja, dan mag geen Sancerre heten. Dat is. Uh, ja, ja, ja. Ik dacht dat het is, het is, uh, is, is uh, Chardonnay. Drijf? Nou, is wel iets zuurder hoor. Oh. We is wel iets frisser uh, noemen ze dan, hè? Ja, ja. Maar volgens mij heb je voor. Uh, je, je hebt Sancerre voor nou, twee tientjes, maar je hebt ze ook van, uh, van honderden ja. euro's. Ja. ja. En ik, ik ken Taylor Swift een beetje. Dit was geen fles van twee tientjes. Nee, nee, nee. <laughs> maar nee, ik denk dat het wijnhuis uh, de Polonaise loopt. Oh, we hebben hem even opgezocht. Het valt wel mee trouwens. Hij is uh, vier tientjes. Nou, vind ik voor een wijntje... Oh, sorry, als je ah, weet het vermogen van Taylor Swift. Nee, dat is waar. Als je een miljard hebt en je... Uh, kijk, uiteindelijk is het leukste natuurlijk... Uh, het liefst een wijn van twee euro waarvan je denkt... Ah, oh, ja, zalig. Dan kijk een wijntje van 50 piek. Dan denk je, ja... Logisch. Die moet je Logisch, bijna ja, wel ja, lekker vinden. Ja, precies. Ja. Ja. Maar het ja. leukste is uiteindelijk een wijn van 2 euro... waarvan je denkt, van, ja. dit is fantastisch. Nou, als dus 2 euro wordt wel lastig... maar voor 4, 5 euro ja. kan je... Ja. Dat is leuk. Dat, is even, dat heeft natuurlijk uiteindelijk... Ilja Gort ook zichzelf ten doel Zeker. gesteld Zeker. Ja, ja, ja. Voor een lage prijs toch een ja. redelijke wijn op de markt te brengen. Niet te zuipen. <lacht> <lacht> ja, jawel. Die wel. snorharen zitten er nog <lacht> in. Maar... Oh, zo <lacht> <lacht> Straks vervolg van de ochtendshow met uh, om kwart over acht... hebben we beloofd de kaarten voor de vrienden van Amsterdam Live. Dus hoor je straks de belden. mag je bellen. Hey ondernemer. Heb jij van de Belastingdienst een voorlopige aanslag ontvangen? Want dan kun uh, je... Ja, maar die is gewoon ter info, toch? Nou, je moet hem nog wel zelf.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 Hé, hoe kan dat nou? We rijden al jaren schadevrij, houden ons al netjes aan de regels, en toch stijgt de premie van onze